Shabbat shalom, welkom. Laten we het zin maar gaan Shema Israël, Jaweh Eloheinu, Jaweh Echad. Baruch Shenkei v'ot malchot le'olam va'ed. Ho Israël, Jaweh is onze God, Jaweh is één.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 Vandaag voor de prasje lezing, lees ik Deuteronomium 26 tot en met 28, in ieder geval de belangrijkste stukken daaruit. Kita vo, als het zover is dat jij in het land komt dat de eeuwige jouw god jou geeft en daar woont, dan moet jij van de eerste vruchten van het land een deel afzonderen en in de mand doen. En dan moet jij gaan naar de plaats die de eeuwige zal uitkiezen. Daar geef jij de mand aan de priester en die zet het op het altaar voor de eeuwige. Dan verklaar je voor de eeuwige, een Arameese nomade was mijn vader. Hij daalde af naar Egypte waar hij vreemdeling met slechts weinigen ging wonen. Daar werd hij een groot volk, machtig en talrijk, ondanks dat de Egyptenaren ons onderdrukte en zwaar werk lieten doen. Wij smeekten de God van onze voorouders, hij hoorde onze roep, zag onze ellende en onderdrukking. De eeuwige voerde ons uit Egypte met sterke hand en uitgestrekte arm, met tekens en wonderdaden. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en gaf ons dit land overvloeiende van melk en honing. Dit voor u zijn de eerste vruchten van het land dat u mij gegeven heeft. Verheug je je dan over al het goede dat de eeuwige jou en je huisgenoten heeft gegeven. Verheug je jij, jouw familie, de levieten en de vreemdelingen die binnen je poorten zijn. Als je dat gedaan hebt, zul jij tot de eeuwige zeggen, ik heb gedaan zoals u mij geboden heeft, ik heb de weduwe en de wezen bedacht, ik heb niets onreins gegeten, kortom, ik ben het verbond nagekomen. Komt u ook het verbond na en zegen het volk zoals u aan onze voorouders heeft toegezegd. Mozes zei tot heel het volk, de dag dat jullie de Jordaan overtrekken, moeten jullie grote stenen rechtop zetten, met kalk bestrijken. En daar moeten jullie alle woorden van deze Torah op schrijven. Die stenen moeten jullie neerzetten op de berg Ebal. Bouw daar een altaar van onbewerkte stenen en offer voor de eeuwige jouw God. Vandaag zijn jullie een volk geworden. En Mozes gaf het volk de opdracht, nadat jullie de Jordaan bent overgetrokken, moeten de volgende stammen plaatsnemen op de berg Gerizim voor de zegen over het hele volk. Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin. De volgende stammen moeten plaatsnemen op de berg Ebal voor de vervloeking van het hele volk. Ruben, Gad, Azer, Zebelon, Dan en Naphtali. Dan zeggen de priesters met luide stem, zodat heel Israël het hoort. Vervloekt is de man die een afgodsbeeld maakt en dat heimelijk ergens neerzet. En heel het volk antwoordt, zo is het. Vervloekt wie zijn vader of moeder min acht. En heel het volk antwoordt, zo is het. Vervloekt wie de grenslijn van zijn naasten verzet. En heel het volk antwoordt: zo is het. Vervloekt wie een blinde de verkeerde de weg opleidt. En heel het volk antwoordt: zo is het. Vervloekt wie het recht van de vreemdeling, de wees of de weduwe verdraait. En heel het volk antwoordt: zo is het. Vervloekt wie zijn naasten neerslaat en het probeert te verbergen. En heel het volk antwoordt: zo is het. Vervloekt wie omkoopgeld aanneemt om iemand die onschuldig is terecht te stellen. En heel het volk antwoordt: zo is het. Vervloekt wie niet vasthoudt aan de uitspraken van deze Torah en aan de uitvoeringen van. En heel het volk antwoordt, zo is het. En zo zal het zijn, wanneer jij gehoor zult geven aan de oproep van de eeuwige jouw God en al zijn geboden, die ik je vandaag opdracht en uitvoer brengt, dan zal de eeuwige jouw God jou zegenen. Gezegend zal je zijn in de stad en gezegend zal je zijn op het veld. Gezegend jouw kinderen, de vrucht van jouw grond en de vrucht van jouw veestapel. De worp van jouw runderen en van kleinvee. Gezegend jouw korf en jouw bakkerstrog. Gezegend zal je zijn als jij binnenkomt en gezegend zal je zijn als je naar buiten gaat. De eeuwige zal jouw vijanden die tegen jou optrekken, verslagen aan jou overleveren. Langs één weg trekken ze tegen jou op en langs zeven wegen slaan ze voor jou op de vlucht. De eeuwige zal jouw voorraad schuren en al jouw ambachtswerk zegenen. Hij zal jou zegenen in het land dat de eeuwige jou geeft. Maar als je niet luistert naar de stem van de eeuwige om zijn geboden en wetten na te komen, dan zullen deze vervloekingen jou treffen. Vervloekt zal je zijn in de stad en vervloekt zal je zijn in het veld. Vervloekt jouw korf en jouw bakkerstrog, Vervloekt jouw kinderen en de vrucht van jouw grond en de worp van jouw runderen. Vervloekt zal je zijn als je binnenkomt en vervloekt als je betrekt. De eeuwige zal over alles wat jij wilt ondernemen, vervloeking, paniek en bedreiging loslaten totdat jij te gronden zult gaan omdat je mij verlaten hebt. Je zult besmet worden met de pest totdat de pest jou heeft weggevaagd uit het land. Jij zult koorts, ontsteking en uitdroging krijgen. De hemel boven jouw hoofd zal kopen zijn... en de aarde onder jouw voeten als brandend ijzer. In plaats van regen zal er stuifzand uit de hemel neerdalen. De eeuwige zal jou overgeven aan jouw vijand. Langs één weg trek je tegen jouw vijand op... maar langs zeven wegen zal jij voor hem vluchten. Jouw lijk zal voedsel zijn voor de aasvogels... en de jakhalzen en niemand zal aan je wegjagen. De eeuwige zal jou treffen met waanzin... blindheid en verstandsverbijstering. Je zult met een vrouw trouwen... maar zij zal van een ander houden. Jij zult een huis voor jezelf bouwen maar daar niet in wonen. Je zult een wei gaan planten, maar de vruchten ervan niet genieten. Jouw vee wordt voor jouw ogen geslacht en opgegeten, maar je krijgt er niets van. Jouw ezel wordt geroofd en komt niet weer terug. Doe me ook denken aan Psalm 127, indien Yahweh het huis niet bouwt, de bouwen de werklieden. Het heeft geen zin. Jouw zoon en dochters zullen aan een vreemd volk worden gegeven. Jij zult smachten naar ze uitkijken, maar ze komen niet terug. Jij en jouw koning zullen worden weggevoerd door een volk dat jij nooit gekend hebt. Daar zul je voor hen werken en vreemde goden van hout en steen dienen. Jij zult spot en hoon worden van alle andere volken. Veel zaad zal je zaaien op je akker, maar je zult niet oogsten, want de springhaan zal het kaal eten. Wijngaarden zal je aanleggen, maar de wormen vreten het op. Olijfbormen zal je planten, maar je zal er geen olie van hebben, want de boom zal geen goede vrucht dragen. Zonen en dochters zal je krijgen, maar je zal ze niet zien opgroeien, want al jong zullen ze in de gevangenschap worden weggevoerd. Omdat jij geen gehoor gegeven hebt aan de roep van de eeuwige, zullen deze vervloekingen over jou komen. Omdat jij de eeuwige niet wilde dienen en gelukkig zijn, zal jij je vijanden dienen in ongeluk. Alle kwalen die over Egypte kwamen zullen over jou komen. Smorgens verlang je naar de avond, s'avonds verlang je naar de ochtend, omdat de angst jouw hart vult en in zijn greep houdt. Jij zult wegen gaan die ik jou verboden heb. Terug naar Egypte, waar jullie als slaven en slavinnen te koop zullen worden aangeboden. Dit is het verbond dat de Eeuw in het land Moab met de kinderen van Israël sloot, naast het verbond dat de Eeuw sloot met het volk op Horeb. Mozes sprak en zei: Jullie hebben gezien wat de Eeuw met Egypte heeft gedaan. Veertig jaar hebben jullie door de woestijn gereisd, en toch zijn de kleren die jullie aan hebben en de schoenen waarop jullie lopen niet versleten. Toen wij hier kwamen trokken Sion, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Bassan, tegen ons op, maar de Eeuw gaf ons de overwinning. Wij namen hun land in bezit als erfgoed van de stam van Ruben en de stam van Gad en de halve stam van Manasse. Houden jullie dus aan dit verbond, opdat jullie de zegen zult verdienen. Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van Yahweh gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal Yahweh opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidevolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen, en zie, zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen, en uw dochter zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben, en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. Het vermogen van de heidenvolken zal naar u toekomen. Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Eva. Zij allen uit Sheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen. Zij zullen de loffelijke daden van Yahweh boodschappen. Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden. De rammen van Nebayot staan u ten dienste. Ze zullen als een welgevallig offer komen op mijn altaar. En ik zal mijn luisterrijk huis aanzien geven. Wie zijn deze die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven, naar hun teel? Voorzeker de kustlanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen. Een zilver en een goud met hen, naar de naam van Yahweh, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen, en hun koningen zullen u dienen, want in mijn grote toorn heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. Uw poorten zullen steeds openstaan, dag en nacht zullen ze niet gesloten worden dat men het vermogen van de heidevolken naar u toe zal brengen, en hun koningen naar u toe geleid zullen worden. Want het volk en het koninkrijk, die u niet zullen dienen, zullen vergaan, en die volken zullen totaal verwoest worden. De luister van de Libanon zal naar u toe komen, Cyprus, Plataan en Denneboom tezamen, om de plaats van mijn heiligdom aanzien te geven, en ik zal de plaats van mijn voeten verheerlijken. Ook zullen zich buigend naar u toekomen de kinderen van hen die u ontdrukt hebben. En allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen. En zij zullen u noemen, stad van Jahwe, het Sion van de Heiligen van Israël. In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u heen trok, zal ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie op generatie. U zult de melk van de heidenvolken zuigen, ja. U zult aan de borst van koningen zuigen, en dan zult u weten dat ik, Yahweh, uw heiland ben, en uw verlosser, de machtige van Jacob. In plaats van koper zal ik goud brengen, in plaats van ijzer zal ik zilver brengen, en in plaats van hout koper, en in plaats van stenen ijzer. En als uw opzichter stel ik vrede aan, en als uw opzieners gerechtigheid. Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen.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 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door mij geplant, een werk van mijn handen, omdat ik verheerlijkt zal worden. De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk. Ik, Yahweh, zal dit te zijn de tijd spoedig doen komen. En dan een stukje uit openbaringen. En hij voerde mij weg... In de geest, op een grote en hoge berg, en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen Jaspis. Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden. Drie poorten op het zuiden en drie poorten op het westen. En de muur van de stad had twaalf fundamenten, met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het land. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte, en hij mat de stad met de meetlat op twaalfduizend stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 l. Een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelsgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis. Het tweede saffier En het derde galsedom. Het vierde smaragd. Het vijfde onyx. Het zesde sardius. Het zevende chrysoliet En het achtste beryl. Het negende topaas. En het tiende chrysopraas En het elfde hyacinth. En de twaalfde amethyst. En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar. Want ja, de Almachtige God is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met groelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. Johannes 14, vers 22 tot 27 Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem,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 Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden, zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. En dan heb ik drie liederen uitgekozen uit de... Uh, Zangbundel van opwekking: Hoor, O Israël, juicht Jaweh in ganse aarde en Baruch Hashem Adonai. Ik ga het hebben over de rijk van Satan, maar daar kan je niet over praten als je ook niet over het, uh, het Koninkrijk van God hebt. Want uh, anders krijgt Satan eer en dat wil ik niet. En als je het nou zo brengt, nou, dan krijgt hij niet veel eer hoor. Dan, uh, ik ga er nu redelijk globaal overheen. En uh, ik ga de volgende keer wat meer in de diepte. Ja, want ik heb het idee dat ik dingen ga zeggen die in de meeste Messiaanse kringen niet gezegd worden. En ook in heel veel kerken wordt hier nooit over gesproken. Dus uh, het wordt heel spannend. We beginnen bij het Koninkrijk van God. Ik heb wat kenmerken opgeschreven en als je dit ziet, kenmerken van het Koninkrijk van God. Vrede en blijdschap. Toen ik mij bekeerde, nou, er kwam zo'n ontzettende vrede in mij. Blijdschap. De blijde boodschap. Dat was de evangelie. Als er niet de blijde boodschap wordt gebracht, dan moet je zo'n kerk of kring onmiddellijk verlaten. Maar dat is niet van God. Koninkrijk van God. Blijdschap. Ontspanning en geluk. Toen ik mij bekeerde, kwam ik bij mijn broer en die had een hele makkelijke stoel... En ik, oh, ik heb nog nooit zo... Ik wist niet dat het mogelijk was, zo ontspannen. En ik, ik had toch het idee, ja, het is bijna vijftig jaar geleden... dat ik heel ontspannen leefde. Maar dat was helemaal niet zo. Dat, nee, de echte ontspanning die is uh, van de eeuwige, van onze God Yahweh. Hij is ook zo rechtvaardig, zo eerlijk. Verbazingwekkend is dat. Ik hoorde getuigenis van een uh, prostituee Die was tot de keren gekomen en bevrijd. En die zei enkel maar... I feel so clean. I feel so clean. En dat kon de ze konden gewoon niet meer, meer ophouden om dat te zeggen. Zo schoon. Gezond. Yeshua maakte heel veel mensen gezond. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Als er geen kracht is. Ja, ik weet niet hoe het dan met het Koninkrijk van God staat. Daar ben je dan toch wel een beetje vandaan, denk ik. En dan staat er, God zal alle tranen van... De ogen afwissen. Vertroosting, dat hoort bij het koninkrijk van God. En natuurlijk vergeving en verzoening. Verzoening is het herstel van de relatie. Niet zo enkel maat van, nou, ik vergeef hem en uh, dag. Nee, dan is het de relatie hersteld. De relatie met God hersteld. En het is ook zo transparant als je dat in openbaring leest, dan wordt dat voorgesteld voor de trove God, een glazen zenuwen. Helder is er, kristal, dat is het koninkrijk van God. Er zijn nog veel meer kenmerken, maar deze schoten mij te binnen. Mijn vader die vond de natuur zo mooi, want daar zag hij God in. En uh, ik weet ook uh, mensen, een, uh, een hele knappe man, die, uh, een atheïst, een bioloog, die ging, de, die ging het menselijk lichaam en de cellen en binnen de cellen en de genetica, hij is moleculair geneticus. Hij zei, wat is het schitterend. het is prachtig. Het is ongelooflijk. En toen kwam hij tot bekering. Dit is, ja, fantastisch. Maar er ging iets heel erg fout. En ik ga het even voorlezen. De slang was de listigste onder alle dieren van het veld. Die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo? Dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof.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 dat is heel veel over te zeggen, dat doen we nou niet. Maar God weet dat de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Goed en kwaad kennend. En omdat Eva, de vrouw, dit geloofde, kwam de ellende in de wereld. Het rijk van Satan kreeg vorm. En dan gaan we nu gelijk overmaken, wat is de consequentie daarvan geweest? Ja, dat Satan zijn rijk kon bouwen. Er kwam heel veel ruzie en verdriet. Onvoorstelbaar verdriet. Ik denk dat een van de grootste verdrietigheden... Dat is denk ik eenzaamheid. Er zijn zo ontzettend veel mensen eenzaam. Dat is het werk van Satan. Er is zoveel stress. Zoveel ellende. Zoveel ongeluk. Ja, Satan begon met leugen. En hij bedroog Adam en Eva. En hij bedriegt nog steeds... En dan staat er, als je liegt, als je leugens spreekt, dan is de Satan je vader. Dan word je door hem geïnspireerd. Vuil, vies, verderfelijk. Stank. Het maakt ziek, ongelukkig. Mensen worden gekweld. Het is de bedoeling dat mensen diep gekweld worden. En dat ze op een gegeven moment doodgaan. Dat is uh, het werk van Satan. Ze worden zwak, onmachtig. Vooral radeloos van angst. In dat dat Lucas is. Daar heeft Yeshua het over de eindtijd. En dan zullen mensen radeloos van angst zijn. Van de verwachting staat De verwachting. Dus wat ze verwachten. Ze verwachten dat de aarde, dat uh, de grote rampen komen. Het klimaat, dat de aarde onder water gezet wordt. Dat het overspoeld wordt. Zeker wij hier in... Uh, in Nederland, ze verwachten dat er grote epidemieën komen, grote ziektes, COVID. En dan wordt gezegd, er komen nog veel ergere dingen als COVID. Dat is de vader van de leugen die erachter zit. Ook als het over klimaat gaat. en de, ja, Ik kom uit de, uit de wiskunde. En de, dus ik weet hoe de modellen in elkaar zitten, hoe ze berekend worden. Onzinnig, onzinnig. Er is zoveel... Aanklacht, zoveel beschuldiging. En vooral als je de weg van God gaat, dan worden zoveel beschuldigingen tegen je geuit die niet waar zijn. En als ze wel waar zijn, nou, staat er een beetje te vinden. Er is zoveel wrok. En in plaats van transparantie, het wordt onderzichtig. Er worden verhalen verteld die je niet meer kunt begrijpen. Ook in de kerken worden verhalen verteld die je niet kunt begrijpen. De leer van de Drieënheid. Nee, zeggen ze: het is een mysterie. Nee is onzichtig, het is onwijs. Het staat zo niet in de Bijbel. De staat is de vorst van de duisternis. Niet van het licht. Hij doet zich voor als het licht. Maar is niet het licht. Want dat is leugen en bedrog. En dan hebben we een koninkrijk. En de koning heeft alle macht. En Yeshua, die heeft van Jaweh alle macht gekregen. Yeshua... Koning aangesteld over dat koninkrijk. En wij zijn door Yeshua voor God gekocht door zijn bloed. Dat staat er. Yeshua heeft ons gekocht voor Yahweh. En onze opdracht, onder leiding van Yeshua, dit koninkrijk van God realiseren. En dan staan ons krachtige helden. Engelen van Yahweh staan ons te rijden. Zo is dat. Nu heb ik een vraag. Hoe weten wij dat het koninkrijk van God gekomen is? Ja, ik verwacht nou een antwoord. Voordat mensen opstaan en onmiddellijk wat zeggen. Maar als ik door de geest, en dat is de, de heilige geest. De, de heilige geest wordt de vinger van God genoemd. Als ik dan de demonen uittrek, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Want dan gaat God aan, aan het rijk van Satan gaat hij een einde maken. En dan wordt het koninkrijk van God gebouwd. Dat is ook de reden dat in het... Oude Testament, daar zie je, er worden geen boze geesten uitgedreven, worden geen demonen uitgedreven, want het Koninkrijk van God is er nog niet. Maar, ik zeg dit, omdat het zo heel specifiek bij het Koninkrijk van God hoort, en omdat het zo weinig de nadruk krijgt, daarom heb ik deze eruit gelegd. De opdracht van ons is in alles in Shua te volgen. Dus ook door de heilige geest, boze geesten uitdrijven. Dat zij gezegd... Het gebeurt niet in kerken en het gebeurt in de Sjaanse kringen, denk ik, ook heel weinig. En als je ziet wat een, de leugen en drog van Satan heeft gehad bij Eva en wat een ellende dat hij tevoren heeft gebracht, dan is het heel erg hard nodig. Het koning van ons God, Godjave verschijnt. Als wij ons bekeren, dan gaat Yeshua in ons regeren. Dat is de bedoeling. Als we ons bekeren, dan hangt de ellende van het koninkrijk van Satan soms nog heel erg, soms een klein beetje, aan ons. En dat is soms niet direct in één keer weg. En dan moeten we mee afrekenen. En soms heb je daar hulp bij nodig. Dan heb je je bekeerd en ben je jaren op de weg. En dan kom je soms nog weer wat tegen. Of er is toch nog weer wat binnengeslopen. Dan moet je de wapenrusting aandoen. En daar ga ik de volgende keer over hebben, over de wapenrusting. Een van de volgende keren. En dan, de zevende dag, de grote dag. Dan komt Yeshua terug en die gaat over de wereld regeren. Als koning. En dan is er geen ziekte meer. Dan wordt iedereen, dat wordt er staat, worden 120 jaar. De grote vrede, dan zal Yeshua aan alle ellende een einde maken. Hier op aarde. Hij zal regeren. Met ijzeren staf. Dus dat betekent, er wordt oorlog gevoerd om het... Om de mensen, om de koningen van de aarde, de machthebbers, te dwingen hem te gehoorzamen. Dan is Jesuwa niet die hele vriendelijke man met het lange haar, liefste Amerikaans, dan is het de, de ontzagwekkende koning. Op een gegeven moment dan zal Jeruzalem uit de hemel neerdalen en dat wordt dan in Openbaring 21 beschreven. Het is een fantastische stad, zo ontzettend mooi. Johannes heeft er eigenlijk geen woorden voor, hij probeert het en je ziet dat hij tekort schiet. En dan staat er, dat vind ik ook heel interessant, en dan wordt die stad gemeten. En die stad die is 12.000 stadien, dat is ruim 2300 kilometer. In de lengte en in de breedte en in de hoogte. Ja, het is ongeveer zo groot als Europa. Ja, maar dan zo in de lengte en de breedte en stel voor dat, iedereen, dat we de verdiepingen in zouden leggen. En iedere verdieping die heeft een perfon dat 100 meter hoog is. Dan heb je 23.000 van die Europa's zo boven elkaar. Het is, even om je voor te stellen, hoe ontzettend groot het is. Vol van de heerlijkheid van God. Vol van de pracht van God. Van de, van de liefde, van vergeving. Dan als we het nu over de Satan gaan hebben, dan, dan gaan we hier gauw een eind te maken. het Rijk van Satan. Hij wordt de vorst van de wereld genoemd. En er zijn een heleboel namen, Oude Slang, Duivel, Draak, Beelzebul, Baalzebub, dat was de Heer van de Vliegen. En waarom wordt hij de Heer van de Vliegen genoemd? Nou, de mensen die deden bij dat afgodsbeeld hun behoefte. Dus het stonk daar vreselijk. Een soort openbaar toilet. Dan gingen ze blijkbaar achter dat beeld. ja, ik weet niet dus. Ik heb er geen beeld bij. De Satan is de aanvoerder van de demonen. Het doel van Satan. De komst van het koninkrijk van God tegenhouden. Dat is het doel. De mensen, Yeshua als verlosser. Dat ze die die niet zullen kennen. Dat ze Yeshua niet zullen. Want dan is er geen verlossing mogelijk. Dat wil hij blokkeren. En als je hem nou kent, Yeshua. Dan zal hij alles in het werk stellen. Dat je niet effectief Yeshua kan dienen. En daardoor worden er ook in de kerk en de kringen heel veel onwaarheden gezegd. Ja, en wat uiteindelijk natuurlijk heel gemeen is. Satan wil dat mensen net zo leugenachtig, vals, lelijk, ongehoorzaam, rebels, ja, wreed, vuil worden als hij zelf is. Wij willen dat mensen diezelfde vreugde en heerlijkheid die wij ervaren dat dat over mensen komt, Satan wil dat zijn klimaat over mensen komt. Dat is de confrontatie. We gaan nog even verder met uh, Satan is ook een demon. Hij is de, de baas van alle demonen. Demonen, daar zijn uh, verschillende uitdrukkingen voor: gevallen engelen, boze geesten. Onreine geesten, dat is ook uh, heel erg. Ze worden ook folteraars genoemd. Als je niet vergeeft, dan zal Jaweh je overleveren aan de folteraars, dat zijn de demonen. En uh, als je ooit iemand niet vergeeft, dan weet je hoe dat werkt. Ik ga daar zo meteen nog even iets over zeggen. Ik kwam deze tegen op internet van. Nee, je kan ze absoluut niet zien. Je kan er geen voorstelling van maken, um, maar ze zijn er. Net zo goed als je engelen niet kan zien, maar ze zijn er. Het zijn gevallen engelen. Dus net zo als je engelen in de kentje ook niet zien. Echter, er kunnen situaties ontstaan dat demonen zich manifesteren en dat ze zich voordoen. En dat mensen soms, bijvoorbeeld in dromen droom of visioen, dat ze echt dingen zien. Iedere demon heeft zijn eigen karakter. Ze hebben, een eigen, ze hebben een eigen bediening, een taak van Satan gekregen. Ze hebben een wil, emoties, ze zijn doodsbang. Zoals dus je de naam van Yeshua zegt. En de demon hoort dat. Ik heb mensen zien klappertanden van angst. Minutenlang dat ze pijn in de spieren hadden van hun klappertanden. En als jij, ik zei nu Jezus, Yeshua, dan word je panisch van angst. Ik ervaar dan zo'n ontzettende angst. En ik begrijp dat. Want Yeshua staat ver boven de vuilheid en de viesheid van Satan. Ze zijn heel intelligent. Zelfbewust ze weten dat Yeshua komt en ze zal binden. En dat dan hun einde nabij is. Dat een einde gekomen is als ze het praten. Ze zijn heel hiërarchisch geordend. Het is niet een zootje in dat rijk. Het is heel hiërarchisch geordend. En demonen kunnen spreken... Dat zie je in de Bijbel, dan spreken ze. Maar ze kunnen ook geweld gebruiken. In, dat was Efeze, geloof ik. Hè? Dat waren drie uh, zonen van Cephas. Zeven zonen. En drie gingen er, geloof ik. Uh, ja, ze, dus de demon die pakte die zeven zonen en die smeet ze eruit. Ja, en de, de, ze zaten geen kleren meer aan hun lijf. Paulus ben ik, Yeshua ken ik. Maar jullie? Bam! En dan zegt Paulus, ja, ik word door een engel van Satan met vuisten geslagen. En ik denk dat je het heel letterlijk moet nemen. Die man die kreeg dus gewoon klappen. En mensen uit het zendingsveld kunnen dat beamen, dat het zo werkt. Als je echt de confrontatie bent aangegaan met deze wereld, ja, dan kunnen die dingen je overkomen. Het is dus heel bovennatuurlijk. Wij, een van de eerste keren dat wij in een bepaalde gemeente. Toen kregen we een getuigenis te horen van Arien Rita heette ze. Maar Rita was een Indiaanse en die was bij haar vader op bezoek geweest. En die vader die was overleden en die hadden ze in een lijkenhuis in Suriname. In... En Toen kwam er een, een Amerikaanse prediker langs en die hoorde gestommel in dat lijkenhuis. Die vader, dat was een toverdokter En toen zag hij dat demonen, dat lichaam, zo door dat... Lijkenhuis gooide. Toen is die man daar gaan bidden en toen is die, toen heeft hij vijf uur gebeden en toen is die man opgestaan. Dus demonen, ja, ja, die kunnen wel geweld gebruiken, maar dat stelt eigenlijk niks voor. Yeshua is daar, is macht, die heeft alle macht gekregen. En wij kunnen in zijn naam optreden, want wat deze man kan, het is de bedoeling dat wij dat ook kunnen. Maar dan moeten wij heel dicht bij de Vader en met Yeshua zijn. Het doel van de demonen is Satan zo goed mogelijk dienen door leugen, angst, geweld, misleiding, kwelling, desinformatie. Je zegt van de verkeerde dingen, of je zegt van waarheid, dat mensen in de war raken, uh, komt er verwarring, dan komt er dood, perversiteit, nou enzovoort. Ik ga uitleggen hoe demonen werken. Ze de verleiden mensen tot zonde, daar begint het. En dan doen mensen zonde. En dan wordt er zo iemand, wordt dan een knecht van Satan, want hij gaat de wil van Satan doen. Even ging de wil van Satan doen. En dan zie je dat haar zoon Abel, ja Kajen, die slaat een Abel dood. Dus die is gelijk aan zoveel van Satan is daar in dat gezin gekomen. Dat is vreselijk. En sinds die tijd is het niet beter geworden. En dan staat er, ja, als er één boze geest binnen is, dan probeert zo'n boze geest de andere boze geesten ook binnen te krijgen. Dus dan wordt het een hele verzameling boze geesten. Wat je bijvoorbeeld ziet, ik geef een voorbeeld, we hebben een idee van. Een beetje met mensen, en dat zijn hele zielige mensen, vol verwerping, schuld, ellende, heel zielig. En dan hoor je van ja, dit is zo raar, ik heb hier met demonen te maken. En dan zeg je wat. En dan ineens dan zijn het de rebelse strijders. Dat kan van de millisecond ineens veranderen. Dus dan heb je blijkbaar twee groepen demonen zitten daarin. Dat weet je enkel omdat God het openbaart. Je kunt het niet zelf weten. Je hebt er heel erg openbaring van God bij nodig. De andere is. Het begint bij ongehoorzaam. Een boosgist maakt je ongehoorzaam. Dan komt er rebellie bij. Dan komt de toverij bij en dan komt de geweld bij en dat zijn allemaal. En op een gegeven moment, ja, dan zit er een hele horde demonen. Yeshua kwam een man tegen en er zat een legioen in. Denk dus niet dat de demonen nu bij, niet bij deze samenleving horen. Eigenlijk dat zijn guerrillasrijders, je ziet ze niet. Ze hebben gewone pakken aan, je herkent ze niet. Je moet met pakken, ze zitten in mensen met gewoon pakken, gewoon kleren, gewoon, gewoon ja. Heel moeilijk herkenbaar. Maar de geest van God kan, kan je duidelijk maken wat er aan de hand is. En dan is er zo'n groep van demonen en dan zetten die aan tot alle mogelijke ellende en narigheid. Ja, volgende vraag. Wie is de meest bezeten persoon in de Bijbel? Ja, want dezelfde, dezelfde Satan voer in hem. Dus de allerhoogste geestelijke kracht. Dat was een keurige man. Die zat gewoon aan tafel bij, bij de Messias. En de discipelen hadden niks door. Nee, dat is... Dat echt, dat is hij, ja, dat waren natuurlijk... Het, het was... De discipelen daar aan het laatste avondmaal... Nee, hadden ze niks door. Nee, ze hadden niks door. Oorzaak dat hij dat was, dat was dus eigenlijk geld. En dat is de wortel van alle kwaad, heeft dus een keer iemand gezegd. Yeshua. Een wortel. Nou, die, die wortel die komen nog een paar keer tegen zo meteen. Toen, daar in die kring, had alleen Yeshua onderscheiden vergeten. Die wist wat er gebeurde. En de discipelen niet. Die dachten zater dat hij wel het een en het ander zou gaan kopen of zo. In de Bijbel kom je het woord bezeten tegen. Een bezetene. Wat is een bezetene? Judas is een bezetene. Ja, het is niet iemand die schreeuwend over de grond rolt met veel schuim op zijn mond. Ja, dat kan. Mensen die gekweld worden door demonen. En soms kan je dat zien aan de buitenkant. Maar ik ben ook wel eens gekweld en je kan het niet zien. Of de mensen die vaak gebruikt worden door demonen om anderen te kwellen. Die zijn er ook. En dit is heel nadrukkelijk: het is niet iemand die in het bezit is, waar Satan het bezit over heeft of zo. Want bezit, bezeten, dat je tegen bezit aan. Bezet gebied, ja, dat kan je nog zeggen, maar het gaat echt om, en dat is ook de grondtekst, het gaat over gekweld worden, of kwellen. En niet over, je bent het bezit van Satan. Want ook iemand die uh, voor Jeshua heeft gekozen en wil dienen, die kan, die kan bezeten zijn door een demon. Dat is heel vervelend, maar het kan. En veel kringen, dat wordt gezegd, kerken... Nee, je kan niet de heilige geest hebben en uh, de duivel, een demon. Dan denken ze, de, de, de heilige geest als een persoon, die zit in, op een stoel in je hart. En dan zit er een tweede stoel en er zit dan de demon op. wat wordt ruzie in dat hart, weet je wel. Zo'n soort voorstelling hebben ze. Wanneer ben je bezeten? Ja, dan moet ik toch even doorheen. Je wil wel het goede, maar je kan het niet. Romeinen 7, hè. Romeinen 7. Ja, je wil het niet roken. Je wil niet rodden, je wil niet stelen, je wil geen porno kijken. Nee, maar dat gaat niet over Paulus. Nee, wacht even, maar dan moeten wij even over Romeinen 7 gaan hebben. En waarom staat daar dan ik? Ik kan dat heel goed begrijpen, maar dat gaat niet over Paulus. Het gaat over de mens die zich niet bekeerd heeft. Weet je, ik maak ook even wat Paulus doet, dat doe ik ook wel eens. Dan zeg ik, jij, dan heb ik een gesprek, zeg jij... En dat bedoel ik, men in het algemeen. Dan worden mensen boos. Van de, ja, nee, nee, je moet het eens heel nauwkeurig lezen. Ik kan je ook wel een, een stuk erover geven waar het heel scherp staat uitgelegd. Het gaat niet over Paulus. Nee, dat is de, de situatie dat Jezjoer sure er niet is en dan is er eigenlijk geen oplossing. In het oude is hier geen oplossing voor. Het enige wat je kan doen is je zonde laten. Maar als je toch gedwongen wordt te laten. Wij kunnen naar Yeshua gaan. En zeggen, ja, dat gaat niet, er moet iets gebeuren. Maar toen kon het niet. Wij, wij, wij zijn onderdeel van een beter verbondstaat Hebben Dus dit, dit is wel een, hoe zeg je dat? Paulus schrijft dan ook in, uh, niet ik zondig, maar of, het kwaad is in mij dat zondig. De, de demonen, die, die doen het. Ja, je gebruikt het woord kwaad en niet, niet demon, maar het zit er zo, zo heel dicht tegenaan. Je hebt geen macht over de demonen die je kwellen. Je kunt er niet tegenop. Keurige mensen kunnen zeggen, je merkt er niets aan. Echter, confrontatie met Yeshua brengt demonen aan het licht. Soms dan kan dat ook door ons heen komen. Dan kom je in een situatie en herkennen mensen Yeshua in jou. En dan gaan ze raar doen. Sommige mensen, die zondigen. Maar kunnen de zon direct stoppen en nalaten. Mijn vader heeft als een schoorsteen gerookt. Hij wist dat het slecht was. En op een gegeven moment toen had ik een confrontatie met mijn vader. Want ik irriteerde hem. En toen zei ik, ja, maar je kunt het er ook, ook niet laten. En toen, dat kan ik wel. Nou, dat wordt nooit meer gerookt. Dat is een sterke persoonlijkheid die dus gewoon onmiddellijk zegt, ik stop met, met, met de vuiligheid. Ik stop met, noem de zon er maar op. Ik hoorde ook van iemand die heel erg aan de of verslaafd was. en zei, Ik stop ermee, doe het niet meer, want het vernieuwt huwelijk. Krachtige persoon, ja. nooit meer gedaan. Maar als je dat dan niet kan, dan heb je wel een probleem. Je moet wel altijd proberen mensen wat het knechten wat te maken. Je gaat over mensen van Adolf Hitler en van Mao en Stalin, dan zeggen we dat heel gemakkelijk. Maar als je naar de Verenigde Naties kijkt en wat die allemaal doet, dat is ook niet een hele kuisse organisatie, om het zo maar te zeggen. He, als ik dan denk dat ze meer dingen tegen Israël aannemen, stellingen namen tegen Israël, dan tegen ieder ander land. Ik geloof van 2015 tot 2019 zijn er tegen Israël bijna 100. Weet je die dingen, amendementen? Oh ja, resoluties aangenomen en tegen alle andere landen in de wereld in de dertig. Dat is gewoon een antisemitische organisatie. Als je ook ziet hoe zij onder invloed van het grote geld staan, dat is vreselijk. Ja, en deze twee heren eronder. Hoe kan het nou toch dat Mark Rutte liegt en bedriegt en het gaat me door en. De Tweede Kamer, die vindt dat al heel gewoon blijkbaar. Het is een enkeling de toeslagenaffaire. Als je ziet wat er gebeurd is... dat is vreselijk. Multinationals. Farmaceutische industrie. Ik heb daar wat, uh, een klein beetje mee te maken gehad in mijn werk. Het gaat echt over patenten. Dus je maakt een medicijn, een molecuul... en dat dat, dat, geneest, dat, dat doet iets dus bij mensen... En daar, verdien je, daar vind je geld mee. Het is dus eigenlijk hoe zieker mensen zijn, hoe groter de omzet is. Het betekent dus dat je moet proberen de mensen ziek te maken. Voor poosje geleden heeft de farmaceutische industrie geprobeerd om in de EU een wet te aannemen: dat het fabriceren van vitaminen verboden is. Want vitaminen, dat zijn een, een natuurlijke elementen, daar kan je geen patent op krijgen. En dat maakt mensen gezond. Het is echt, het is afgestemd, maar het was de bedoeling dat dat... Wie heeft Hitler gefinancierd? De farmaceutische industrie. Waarom? Ja, Bayer die had uh, patenten voor Duitsland. En niet voor de rest van Europa, want die kenden ze blijkbaar die wetgeving niet. En daarom hebben, hebben ze Hitler gefinancierd op dat, Europa zou veroveren, opdat Bayer zijn patenten kwijt kwam. En IG Farben. Zo zit de wereld in elkaar. Defensie... Ja, dus nu loopt er een... proces van de Amerikaanse overheid... Amerikaanse overheden, moet ik zeggen... tegen de farmaceutische industrie. En ze willen een vergoeding... van 50 miljard. En dat wil de farmaceutische industrie betalen. En dan hebben de... Amerikaanse overheid gezegd... nee, dat doen we niet, is veel te weinig. Ze hebben een... een gemaakt... In die pijnstilde hebben ze verslavende middelen gedaan. Er zijn 400.000 mensen afgelopen jaar overleden. Amerikanen, enkele Amerikanen overleden aan dat medicijn. 400.000. En als je dan denkt dat dit het enige is. Nee, we lopen weer. Het. Ik wil van zulke soort rechtszaken. En dan moet ik geloven dat uh, een vaccin... dat door die jongens gemaakt worden... enkel bedoeld is om de mensheid te redden. Ja, zo argeloos ben ik dan niet wat is de marketing van de defensieindustrie hoe doen ze dat nou dan moet je een vijandbeeld creëren er hoeft geen oorlog te komen als ze maar ontzettend bang worden als wij maar ontzettend bang worden voor, dat is de koude oorlog voor Rusland dan gaan we als een gek bewapenen en dan kopen we vliegtuigen en oorlogsschepen en weet ik wat en dan daar uh, vaart de defensieindustrie wel bij dat gebeurt er. Ook Poetin in een kwaad daglichtzellen. Ja, dit is fantastisch. Als je mensen, man goed is of slecht, dat doet er niet toe. Maar dan kan er geïnvesteerd worden. Deze, dat is wel een hele grote wortel. Die rijdt heel diep, deze wortel. Van het kwaad. Voedingsmiddelenindustrie. Denk u, nu, denk u echt dat de meeste bedrijven de gezondheid van mensen op het oog hebben? Ik hoorde een uitspraak van een cardioloog. Een hele bekende en uh, die zei, als ik door de Albert Heijn uh, Aldi loopt, 90% is bagger. Moet je niet eten, daar word je ongezond van. Het ligt er wel. We weten het. Voedingsmiddelen weet weten het. Het is al zo dat uh, als er heel veel financieel belang bij is, dan worden de normen, wat mag en wat niet mag, worden opgerekt. Dan mag dat weer. Omdat er financieel belang bij zit. Kerkleiders de reden van de kerkvaders, dat die heel veel verkeerde dingen hebben bedacht. Dominees, voorgangers, wij kennen een voorganger, die hebben een vliegtuig. En uh, dan uh, moet je, dan uh, gaat het zo, er dus zit een zaal, Amerikaanse voorganger, dan mag je een briefje inleveren, dan zal hij voor je bidden. Maar dan moet je wel in die envelop, moet je een envelop doen en dan moet wel een bedragje bij zitten, want helemaal verliefd doet hij dat niet. Vervolgens wordt het acht er komen dus miljoenen binnen en vervolgens bidt die man niet, want het gaat hem nou niet om het, uh, om het gebed, maar het gaat hem om het briefje. Gewoon geld, gewoon geld. Ja, André, je kent ook de verhalen die hierbij horen. Ja, collega's. Ja, toen ik dit opschiet, dan schieten je natuurlijk allerlei verhalen te binnen. Ik had op een gegeven moment, ik werd uh, commercieel manager in een groot softwarehuis, en uh, toen kwam er een. Welsman naar me toe, Paul, ook heel goed mee vinden, en zei, Willem, je zit hier in een nieuw, let op die twee mensen, want die hebben maar één belang en dat is hun eigen belang. En de vorige twee managers, die zijn uh, op een huis gegaan, zijn totaal afgebrand, let op, let op. Nou, ik heb goed opgelet. Het duurde niet lang. Nee, want wat gebeurde er? Op een gegeven moment komt er een hele grote, een mogelijkheid om een, een hele grote klant binnen te halen. Dan wordt je naam, ja, die, de, de, je ster stijgt een beetje in zo'n organisatie. Maar dat vinden zij heel erg ongelukkig natuurlijk, want zij willen hun ster moeten boven. Dus dan gaan er allerlei spelletjes gespeeld worden en proberen ze je, klant, je potentiële klant af te pakken. de meest grove dingen, dat zijn collega's onder elkaar. Soms heb je hele goede, de, de paals van deze wereld, onze Welsman. Dat zijn mooie Nederlandse. Vrienden die je verraden. Wij hebben ze. Familieleden. Die je beschuldigen van dingen die niet waar zijn. Dat gaat me door. Het zijn de mensen die... Uh... Ja, en, en ja, je moet jezelf ook afvragen. Ben ik dan helemaal in alles het Koninkrijk van God aan het vertegenwoordigen? Ik stel mij die vraag ook. Dit is de kern van het verhaal, denk ik. Het gaat over Yeshua die is de Satan overwon. Maar als ik door de geest van God, de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huis gaat roven als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leeg roven. Wie is de sterke? Wie is zijn huis als het geroofde spul heeft staan? Nou, dat is de Satan. Die heeft heel veel geroofd. Dat is verschrikkelijk. En wie heeft die sterke gebonden? Dat is Yeshua. En nu kunnen wij het huis van de sterke binnengaan om onze spullen terug te halen, om onze gezondheid terug te halen, om ons geluk terug te halen, om onze vuilheid kwijt te raken. Dit is een heel belangrijk zinnetje daar zegt. Hij heeft die sterke gebonden. Yeshua heeft de Satan verslagen. Als je voor Yeshua kiest, zal hij je vrijmaken van de macht van Satan en van zijn demonen. Dat gaat er gebeuren. Yeshua kan ook de schade die Satan heeft aangericht goedmaken. Hij zal u vergoeden de jaren van de kaalfreder. De Torah is aan de mensheid gegeven om vrij te blijven van Satan en zijn engelen. Als je tegen de Torah ingaat, dan krijg je dus de Satan over je heen met zijn demonen. Onherroepelijk. Want daar wacht hij op. Daarom is het verschrikkelijk dat ze de Torah hebben afgeschaft En gezegd, we hebben een ouderwets boek. Dat was voor vroeger, dat was enkel voor de joden. Nee. Yeshua zegt, dit zal tot einde van de wereld gelden. Er is al geen titel of jota, niks. Mag je eruit schrappen? En dan zegt Paulus, ik heb er nooit iets tegen gezegd. Nooit heb ik iets buiten de context van dat verhaal gezegd. Ik ben er nooit tegen gezond. Alles wat hij gezegd heeft. Hoe kan je dan de Bijbel uitleggen en dat niet zeggen? Dus dat betekent dat heel veel uitleggers van de Bijbel luisteren naar wat Satan ze in En dat blijft niet zonder gevolgen. Uiteindelijk krijg je dan een krachteloze kerk. Krachteloze gemeente. Wie zich zonder beleid en nalaat zijn ze vergeven. Maar als je de zonde niet kunt nalaten. hoewel je Jeshua toebehoort. ja, wat dan? Wat dan? Wat moet je dan doen? Nou, dat, gaat, dat, is, dat is het onderwerp van de volgende keer. Ja, dat wordt heel spannend. Ik ga het over toch nog even iets. eigenlijk worden bij de volgende keer, maar dat kan ik niet laten. Hoe bouwt de Satan een bolwerk bij christenen? Hoe heeft hij bij Nel en mij. Ik weet het ook van anderen bolwerk gemaakt. Door mensen die je valt beschuldigen, bedriegen, besteden. Dat komt heel erg aan. Dat voel je in, tot, het, tot het bot. Vooral als het mensen zijn die je vertrouwd hebt. Niet één dingetje, maar als het dan jaren en jaren doorgaat, dan blijft het in je hoofd zitten. Je gaat eraan denken. Je gaat de situaties voorstellen. Vaak zijn er ook meerdere mensen bij betrokken. En uh, het wordt een last voor je. Op een gegeven moment, ik ben oudste geweest in de gemeente en er zijn hele fantastische dingen gebeurd. En op het hoogtepunt van alles ging heel goed. Toen uh, heeft de voorganger, dat was een oude man, die ja, het is mijn gemeente en jij stopt ermee. Toen zijn alle anderen ook opgestapt. Hij schreef er 17 kantjes met uh, scheldwoorden. En... Uh, ik heb toen een fout gemaakt, want ik dacht, ik zal, en zo, je het hoogmoedig je bent, dit, die, dat. Ik zei, oh ja, ik trek me helemaal terug, ik zal bewijzen dat ik nederig ben. Dus hij kreeg ze de staat en kreeg ze zin. Want die wilde niet dat ik iets zou doen. Nou, ik was gelijk in de nederige stand, dus ik zat niets te doen. Dat heb ik later van een, iemand gehoord, zei, ja, zo werkt dat. En dan gaan ook alle vorige confrontaties in andere gemeentes. Er heel veel confrontaties gehad en op een gegeven moment is dat een bolwerk in je hoofd. Want Satan continu zit continu in je hoofd te praten wat er allemaal gebeurd is. En wat jij had moeten doen, of wat je niet had moeten doen. En hoe erg het is en hoe vals je beschuldigd bent. En dat raast door in je hoofd. En mij heeft dat een paar jaar in mijn hoofd gezeten. Ik ben nou naar iemand toe gegaan die heeft gewoon mijn gebeden. Wat kan er niet van loskomen? Toen zei ik tegen hem: nou ik heb ook nog wat dingen. En toen hebben we dit bolwerk waar ik net over had geslecht. Die man heeft met mij gebeden. Nou, bang, dat is mij last van. De hele wereld was weg. Pas heb ik ook nog zo'n bolwerk geslecht. Ik heb alles opgeschreven wat iemand mij aangedaan had. Hij heb het verbrand. Je hebt het allemaal doorgebeden. Overal gezegd, dit vergeef ik, die man. Dat heeft hij gezegd, dat heeft hij gezegd, dat heeft hij gedaan. Zo heeft hij me bestoten. Allemaal doorgebeden. Ik ben naar de composthoop gegaan, een grote composterblaggrintuin. Ik heb het verbrand. Alles van de computer gewist wat ik kon vinden erover. Dit hele bolwerk is weg. Ik hoef er nooit meer aan te denken. Want wat gebeurt? Dan is het twaalf ja, uur weggemist, heel laat op bed. En dan denk ik, oh, ik moest daar nog aan denken. Het verhaal tegen Nella aan. aan. Het bolwerk. En dan ik, eigenlijk zat aan eer te geven. Want ik kan niet meer over de Heer, dat is, dat is helemaal niet belangrijk te dus denken, maar over, over onze ellende te praten. Dus ik stop met ellende. Ja, op een gegeven moment was het zelfs zo. Het eerste geval, dat ik. De voorgangers bedrogen zijn, dan kwamen wij bij een nieuwe kennis en dan gingen we eerst eens vertellen wat we allemaal niet voor ellende hadden meegemaakt. We hadden genoeg positieve dingen. We hebben wonderen en tekenen en zo. Maar dat doe je dan niet. Want wat zit er in je hoofd? Ellende. Ik wil dat niet meer. Ik wil dat niet meer. Ik wil dat niet meer. Ik wil niet meer dat het bolwerk van Satan dat hij dan toch in me heeft gekregen dat dat. Regeert. En dat zaten vanuit dat bolwerk op mij zitten te schieten. Het woord bolwerk, uh, dat gebruikt Paulus. Maar ik heb dit in verband van een uh, goede vriend. Die tot bekering kwam. En toen, zei, je moet, en toen vertelde ik dit verhaal. Toen zei hij, je hebt een bolwerk in je hoofd. hij let op dat je dat bolwerk in je hoofd krijgt. Je wordt er ook passief van. Je wordt er boos van. En eigenlijk word je door demonen gefolterd. Moet niet. Oplossing. Vergeef, zoals Java ons vergeeft. Ja, we denken niet meer aan onze zonden. Als we daar vergeven hebben vragen. En dat moeten wij ook doen. Ja, en er staat dan... Als God je zonden vergeeft, dan hij ze in de diepste van de zee. Bedenk de dingen die van God zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk de goede dingen, het welgevallige, het volkomen. En het zal je heel goed gaan. Nou, de laatste tekst. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Opdat Hij u geeft, met de rijdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke bent. innerlijke sterk iemand bent die alle aanvallen, en er zijn er soms veel, kan weerstaan. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Amen. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen, die we in zijn naam op u mogen leggen. Ja, wij zegen en behoeden u. Ja, wij doen zijn aangezicht over uw licht en zijn uw genade. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. Amen. Ik hou van u, o Heer, u bent mijn rots mijn sterkte en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots bij wie ik schuil, mijn schild en mijn vaste burcht. Ik riep tot u, o Heer, en werd gered. U bent waardig, zo waard dat wij u prijzen.